Iran heeft twee Australische bloggers vrijgelaten. Ze zijn op weg naar huis, zegt de Australische regering. De man en de vrouw waren op wereldreis. Drie maanden geleden werden ze gearresteerd. Ze zouden op militair terrein beelden hebben gemaakt met een drone. Volgens Australië maken de twee bloggers het goed. De Koninklijke Marisjose en Schiphol gaan onderzoek doen... naar de verkoop van taxivergunningen op de luchthaven. NRC meldt dat taxichauffeurs de afgelopen jaren smeergeld hebben betaald... om aan zo'n vergunning te komen.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 Ja, dan kom ik uit een familie waar we ontzettend van Sinterklaas vieren houden. En ook ja. elkaar altijd met de meest vreselijke gedichten bestoken. Ja. Dan mogen alle remmen mogen los. Dus <lacht> uh, ja, dat tref je wel meteen het doel, zal ik ja, maar zeggen. Betekent. Ja, dat uh, betekent. We hebben afgesproken. gesproken, ik mag tutoeren. Ja, zeker. Uh, een, een jonge burgemeester, mag ik zeggen. Nou jong, ik was gisteren bij de seniorenvereniging op de, op, de, op de high tea. En toen werd mij meteen een lidmaatschap aangeboden omdat ik tot de doelgroepen hoorde met mijn 51. Dus, dus, wat, dus misschien oog ik jong, maar ja, ik ben toch, ben toch ook al wel een paar jaar verder. We gaan even beginnen bij het begin. Want uh, je hebt een, een keer eerder hier een interview voor de radio gegeven. En dat ging door een technische storing heel de mist in, dus We gaan gewoon even weer opnieuw beginnen. Uh, wie is David Molenburg? Je bent geboren getogen, en getogen Haarlemmer.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 En dan moet je hokken als je bij die... Uh...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 Zeker. Dan ben je klaar met die studie. En dan? Nou ja, ik had het enorme geluk dat ik. Uh, ik deed een, een stageonderzoek naar een vrij technisch, juridisch onderwerp voor de Tweede Kamerfractie van, uh, van het CDA. Uh, nou ja, ik was erg geïnteresseerd in politiek. Ik was nog niet echt verbonden met een politieke partij.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 Van alle beta-faculteiten, dus natuurkunde, wiskunde, scheikunde. Maar zit in die gezin, hè? Ja, dat, dat klopt. Ja. Ja. En, uh, ja, dat, we hebben het niet op elkaar uitgezocht, maar, uh, yeah, uh, we, maar je we zegt het wel begon Daar is het dus actief nog. Ja, daar is ja, ja, in de Raad van Toezicht zit ze daar. En ze heeft hiervoor bij een andere hulporganisatie zelf gewerkt. Ik, ik weet dat, dat vanuit de, de Lions uh, alle grote acties.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 kwamen wij heel veel in het zandvoortse uitgaansleven te spelen. En hij is eigenlijk een van de weinigen van het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 Techno en dat soort uh, harde. Uh, Morgen dansmuziek. de Krocht, uh, Rooseberg trio. Nou, dat, dat is fantastisch. Yes. Ja, ja, dat is, uh, dat, dat, dat, dat is uh, ja, daar wel de muziek waar je mij midden in de nacht voor wakker kan maken. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> um, sport. Om eens even wat te noemen. Want uh, jouw voorganger die deed mee aan de circuitrun en.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 ja, en dan op een gegeven moment komt er een, een, een advertentie voorbij. Je was op dat moment burgemeester Ron de Vende. Wethouder. Wethouder. Ja. Nou, dan, opeens, dan zie je van een advertentie Zandvoort. En jij kende Zandvoort van Haver tot Goed. Ja, en, ja. Toen, denk je dat... en, toen, en toen dacht jij...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 Voor het eerst sprak toen hij, ik wil heel graag burgemeester van Zandvoort worden.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 Ja, we gaan verder in het gesprek met David Molenburg, onze burgemeester van Zandvoort. We hebben eerst een hele stuk privé gedaan. Nu gaan we zakelijk even uh, in jouw functie. Uh, de eerste gemeenteraad is geweest. Viele tegen uiteindelijk.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 Uh, maar er is 90 millimeter uh, uh, gevallen in een hele korte tijd. Nou, dat is dus bijna 10 centimeter water gemiddeld genomen. Uh, dus ja, uh, uh, ik was toch wel, ook wel echt geschokt om te zien dat dan toch uh, de boel heel snel uh, blank uh, komt te staan. Echt complimenten voor iedereen, voor alle hulpdiensten die, die daar ongelooflijk hard gewerkt hebben om, uh, om de, de boel uh, uh, uh, uh, ja, weer onder controle te krijgen en op te lossen. Uh, dus ja, dat wil ik vanuit deze plek wel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 Dus dat, uh, ja, en ik heb het zelf ook, ik heb voor het eerst in tijden ook weer dat mijn kelder onder water staat. Nou, dat betekent wel dat er heel veel gevallen is. Ja, ik zag uh, ja. filmpjes voorbij komen op Facebook dat de auto's er even door de straat heen ja, Dat is echt het, niet normaal. Uh, ja. Ja. Vandaag uh, hebben we te horen gekregen officieel dat Formule 1 naar uh, Zandvoort is toegewezen. Dat officieel bericht uh, vanuit de mondiale organisatie. Dus dat is definitief, zei het, dat Zandvoort natuurlijk nog wel wat moet doen.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 mijn broers en de buurjongens. En maakt onze eigen krantjes. En, uh, ja, en op een of andere manier dat, dat gevoel. Dat leeft nog heel erg uh, bij heel veel mensen. En dat zie je dus ook als ik mensen van de politie spreek. Die zijn allemaal enthousiast. Die willen ja. gewoon graag uh, die dag uh, uh, uh, meewerken. In die tijd hadden wij de grootste reservekorps van Zandvoort, ja. Omdat ze dienst hadden op het circuit.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 Ambtenaren gebeuren. Ja, je moet, ik, kijk, het zijn natuurlijk allemaal keuzes die ver voor mijn tijd gebruikt ja, ja. zijn. Maar laten we wel zijn, uh, uh, Harlem is natuurlijk veel groter... En er is toen ook gekeken naar samenwerking met Heemstede en Bloemendaal. Uh, ja, en het is een integratie. Wat ik wel merk, en nu al in de twee weken dat ik daar rondloop. Dat er uh, op dat Haarlemse gemeentehuis, en er komen dus heel veel mensen ook gewoon die hier dan toch op het, het raadhuis werken. Met hart en ziel voor Zandvoort zich inzetten en werken. Maar we vinden het ook leuk. Het is gewoon anders dan Haarlem. Dus die, ja, er zit heel veel inzet en, uh, en, en veel passie. We hebben je standpunt gehoord. Daar hou ik je aan.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 op een gegeven moment ook een, een Grand Prix voor elektrische auto's kunnen organiseren. Maar ik zie ook die, ja, die ontwikkelingen rond dat circuit en, uh, en de jongens die ermee uh, bezig zijn. Um, ja, die zijn echt. Uh, hebben ook wel gewoon de innovatie op in netvlies staan. Dus. Welke vraag zijn we vergeten?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 Jammer, want uh, ik was graag nog een keer over twaalf jaar aangeschoven. We komen over hetzelfde. <laughs> ja, ja. Bedankt voor je komst. Graag, dankjewel.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 Morgen komt uh, Moses Rosenberg, Rosenberg Johnny uh, Rosenberg en Sani van Mullum. Nou, Dat zijn, wacht even, Moses en Stochelo zijn broers. Die andere twee zijn neefjes. Ja. Uh, Moses Rosenberg die neemt de solo's over in het Rozenberg-trio van Stochelo, wanneer die niet kan. Met andere woorden, het niveau is precies hetzelfde.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 Ja, maar, maar, maar zingt ook uh, Michael Boublé. En, en, en, en, maar goed, het, het, de lekker in het gooien liggende muziek. Een fantastische, fantastische zanger. Dus uh, we zetten morgen de solistenmicrofoon maar neer. En uh, mocht hij zich niet in kunnen houden, uh, van, harte, van harte uitgenodigd. En Moses is echt de gitaarfieter. Ja, dat is de solo. En Johnny is rhythmgitaar. En Sunny van Mullen is bas. Maar die jongens hebben zich natuurlijk fantastisch ontwikkeld. Ze zijn ooit als een groepje als de Gypsy Kids begonnen. Heel jong. Toen is er eentje uitgestapt. Toen is daar een ander voor in de plaats gekomen. Toen werden het de Gypsy Boys.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 met drie vingers kon. Dat is een Belg, hè? Dat, ja. Uh, ja, volgens mij wel. Volgens was... mij wel. Ja, ja. ja. Nou, dat zou best kunnen. Maar hij, ja. hij was natuurlijk be be be bepalend in dit soort muziek. Ja, maar hij heeft, hij heeft natuurlijk wel de, de, de, de norm gezet voor dat type muziek. Samen met uh, Stefan Crapelier. Uh, ja. uh, samen fantastische muziek gemaakt. En als je toen de tijd uh, op ging treden in, in het Olympia hè? in Parijs.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 ja, we gaan geen geschiedenis, we gaan, we gaan geen geschiedenis herhalen. Precies precies ik de woonwagens zonder Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is geweldig. Half drie morgen. Ja, half drie gaat het concert beginnen. Uh, ja, de beroemde, de, beroemde, de beroemde 15 euro. Uh, kwart voor twee of zo uh, uh, kan iedereen lekker naar binnen lopen. Uh, uh, Moet ik nog zeggen dat Theo Smit de maaltijd verzorgt? Nee. Zit hij vol? Nee, nee, niet meer doen. Okay. Nee, ook vol, ook vol, alles vol, alles vol. De keuken kan het niet meer aan. Nee, de keuken kan het niet meer aan.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 Dus uh, ten aanzien van de reserveringen kan er nog... Een uh, nah, klein beetje bij. 20, 25, nah, 40 man kan erbij. Wees snel ja. bedankt Zeker. en veel Zeker. succes. Ja, en dan Dankjewel. Uh, hebben we nog een extra onderwerp, uh, Pieter. Wat nou Want, uh, weer? Uh, jij bent vandaag voor het laatst bij ja. het programma ja, Goedemorgen Sanford. En uh, oh. we hebben daar toch gemeend daar wat leuks aan te doen... door jou een uh, leuk flesje...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 toch vragen, Pieter, of we jou soms kunnen benaderen om in te vallen. In hele uitzonderlijke gevallen. In, ja. Oké. Okay. Eh, eh, wat, wat is de werkelijke reden? Eh, mijn, mijn lichamelijke toestand gaat wat achteruit. Het eh, meest belangrijke vind ik echter... Dat dit programma moet gepresenteerd worden door jonge mensen en niet door AOW'ers, oude mensen en dergelijke. allemaal ja, weg. Maar die kunnen wel heel goed interviewen, Pieter. <laughs> Hier moeten jonge zitten, fris en, fris en fruitig. Ik ben ook al 50 plus hoor. <laughs> bedankt, bedankt. Jij bedankt, Pieter, met ja, alles Pieter. wat je hebt gedaan. We gaan ons maar bedankt, sluiten. Ja, we gaan nog even vertellen dat we na deze uitzending geen goede. Wat is het? Uh,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 Verder danken we graag Hotel Hoogland voor de gasvrijheid en ja. de koffie, thee en het water. Wij wensen iedereen een prettig weekend. En we gaan en... even luisteren naar Andrew Gold met Lonely Boy tot ja, okay. 12 uur. Dankjewel, Cor. Tot ziens.